Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Oekraïnse leger vertraagt de Russische aanvallen, dat zegt de Britse inlichtingendienst. Volgens de Britten reageert Rusland op dat verzet door zich te richten op gebieden waar mensen wonen, zoals Garkov en Tsjerniev. Daar werden vannacht luchtaanvallen uitgevoerd en het is op meer plekken in het land onrustig, zegt deze oorlogsdeskundige. Ook in andere steden horen we momenteel, net zoals Sumi, dat de humanitaire situatie bijzonder ernstig is. Geen elektriciteit, geen stromend water, dus ook geen sanitair, geen voedsel. Deze manier van slachting onder burgers toebrengen in plaats van winnen op het slagveld. Oekraïne meldt zelf dat het gisteren is gelukt om vijf vliegtuigen, vier helikopters en een drone uit Rusland neer te halen. Rusland heeft dat niet bevestigd. In Leeuwarden is iemand om het leven gekomen bij een vermoedelijke steekpartij. Gebeurde in een huis daar. Twee andere mensen raakten gewond. Eentje is er slecht aan toe. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd in het huis. Er is wel iemand opgepakt. Het volledige metroverkeer in Amsterdam lag vanochtend opnieuw uren plat. Het kwam door een storing in het verkeersleidingssysteem. Sinds het nieuwe beveiligingssysteem in gebruik is genomen zijn er talloze storingen. Vorig jaar lag de Amsterdamse metro elf keer langer dan een uur plat. En nu er steeds meer Oekraïners richting Nederland vluchten, wordt er een tekort aan tolken verwacht. Het bedrijf Global Talk zoekt daarom mensen die Oekraïns en Nederlands spreken. Die krijgen een tweedaagse cursus om tolk te worden. Nu heeft de organisatie maar 16 mensen op de lijst en dat is veel te weinig, denken ze. Wij werken met uh, veel, veel opdrachtgevers in de vluchtelingenketen, natuurlijk. En dat daar, daar spreekt eigenlijk voor zich. Maar ook bijvoorbeeld binnen gemeentes of binnen zorginstellingen denken wij dat dat, dat, dat nodig gaat zijn. Volgens dus het bedrijf hebben zich in korte tijd al zo'n 150 mensen opgegeven. Het weer, de dag begint koud en zonnig, later vanuit het noorden wat wolken. Het blijft droog bij een max 6 of 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Verkeer rijdt in onze regio langzaam over de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Wijde maar 4 kilometer file met 10 minuutjes vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Paul Berner uh, op Bas en Michael Moore, de clarinetist. Twee Amerikanen die al decennia lang in uh, Nederland uh, woonachtig zijn. Uh, en het nummer heette The World Like It Was. Een compositie van Paul Berner. Een uh, weemoedig nummer. Ja, die Paul Berner die, uh, trad uh, volgens mij tussen 2004 en 2007 ook uh, regelmatig uh, op. Met uh, de pianiste Kees Slinger.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 De pianiste die in de jaren 80 op het conservatorium van Rotterdam belandde. en daarna geruime tijd in Nederland woonde en optrad. En hier deed ze dat samen met onder meer Jarmo Hoogendijk op trompet en haar man Bert Plateau op fluit en Chris Trick op drums... van een album uit 2002, dat heet Night Train. Inmiddels ja, heeft ze internationaal furoren gemaakt. Ze schrijft ook meestal alle stukken, de composities. Ze um, um, ja, bivakkeert of ze woont inmiddels in de Verenigde Staten, voor zover ik weet. Maar ze is toch nog wel regelmatig in Nederland te zien. Dus als ze hier weer is, ik zou zeggen, ga haar bekijken. Geweldige pianiste. En uh, vitale 60er Ernst Glerum, uh, die blies zo'n zes jaar geleden zijn Glerum Omnibusformatie nieuw leven in door uh, opkomende 30ers in de band op te nemen. Pianotalenten uh, Timothy Benchett en de, gro uh, de, de, de, de groovy drummer.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 En het nummertje heet de Kawaia. Een van ja ik vind het zelf de beste plaat van die uh, glerum Omnibus formatie. I wake the dawn with open eyes. I faced it through the sun. Taking a night, gave me a love. That's my start of day. Well I'll welcome Rain. Upon my hand, sins on my flesh, I just don't despair. Never and dry, I'm not enough, that's my goal for now. Well, I'm talking about life without no hangouts, fortune down for all, peace for in between times, love is over. All. I close my eyes in peaceful's number, I needn't fear in the dark. I love to look at all the ladies laughing to the sun. Maybe my knee is greater than these, but that's how it is with me, the Lord, and I seem to agree. to agree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 Afrique. En dat is een uh, uh, van de hand van die Philip Catherine, uh, die meeste gitarist zelf. En als je spreekt over Afrika, dan kom je ja, uh, vanzelf bij de volgende dame terecht. Je in mijn Regarde pas comme ça mon cœur pèse loup dans la balance, yeah elle tardisait pour ça que je fuis op haar negende vanuit het warme Cameroen in Maastrichtrecht... en studeerde na de middelbare school aan het conservatorium van Rotterdam. En ze timmert eigenlijk al zo'n 15 jaar aan de weg als zangeres... en mengt moeiteloos jazz met pop en afro-soul. En hier werd ze begeleid door het Art Vark Saxofoon Quartet... met onder meer Ron Delphos en Bart Wiertz en Mete Erker...